Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. In de Tunesische hoofdstad Tunis is een herdenkingsmars gehouden... voor de slachtoffers van de aanslag op het Bardo Museum. Tienduizenden mensen liepen mee in een tocht van het parlementsgebouw in Tunis naar dat museum. Onder andere de Franse president Hollande en de Italiaanse premier Renzi liepen mee. Namens nou, dus Nederland was minister Koenders van Buitenlandse Zaken erbij. Een van de terroristen die de aanslag hebben gepleegd is gedood. Hij werd door het Tunesische leger samen met acht andere jihadisten in het zuiden van het land neergeschoten. Volgens de Tunesische autoriteiten was het een van de gevaarlijkste terroristen van het land. De slachtoffers van de vliegtuigcrash in Frankrijk wisten al aan het begin van de minutenlange duikvlieg dat het misging. Ze begonnen acht minuten voor de crash te schreeuwen, zegt de Duitse klant Bild, die transcripties van de cockpitgesprekken in handen heeft.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 Gisteren probeerden ook 92 Syriërs Turkije binnen te komen. Ook zij werden opgepakt. Er is allerlei smokkelwaar aangetroffen, zoals sigaretten, levensmiddelen, schapen en geiten. Het weer bewolkt en vanuit het westen veel regen. De west- tot zuidwestenwind neemt aan zee toe naar hard tot langs de westkust stormachtig. Later droger, maar in het westen en zuiden zijn tijdens bijen wel zware windstoten mogelijk. Tot 100 km per uur. Het is een graad of 8. Morgen geregeld zon, ook nog een bui dan en een graad of 10. Dit was het... En DFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amsterdam Amersfoort, tussen Diemen Noord en Muiden 4. Op de A1 naar Amsterdam tussen Muidenberg en Diemen 5 kilometer. A12 Utrecht Den Haag tussen knooppunt Gouwen en Blijswijk 6. A13 naar Rotterdam door werkzaamheden tussen Delft en Overschie 6 kilometer. Tot zover de verkeersin... Я не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 CFM in 2015 al 25 jaar. Live. CGFM. Met nu. Zandvoort op zondag.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 De betere singles van Nick en Simon. Jor, pak maar mijn hand. Het is 7 over 3, welkom terug bij Soft op Zondag.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 Dat waren weer twee grote hits van ons bij CRM. Als eerste door de Obi en de daar gevolgd door deze van de Jam en A Town towngod Mellis. Ja, jij zag uh, mijn platen klaarstaan van André van Duin. Je denkt, uh, tijd om een uh, paardenbericht te doen. <laughs> ja, want uh, ja, Zandvoort uh, wordt zo'n beetje een, een, een Amazone-dorp. Uh, We liet Wendy Moore uh, zich natuurlijk in het verleden al uh, meerdere keren uh, melden... Uh,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 Nancy ballen in de muur en niemand die droog brood eet. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Uit een James Bond film komen, hè? Nice. De show van Kleddersnijds in A License to Kill. Radio. Ja, dat betekent dat we het gaan hebben over wielrennen, Jong. Ja, en onder embarmelijke omstandigheden wordt vandaag de klassieke verleden Gent-Wavelgem. Maar uh, een uh, prettige mededeling is dat de Nederlander Chalingi momenteel uh, uh, alleen voorop rijdt.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 Dit zijn de runnets en walking in the rain. vandaag flink tekeer tijdens de square run en de omloop ofzovoort je hoorde de Runets bij ZFM en walking in the rain Cities, 25 jaar ZFM en hier is Ed Sheeran it's late in the evening lost on the side I've been sad with you for most of the night ignoring me Maybe we can get down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 So if you feel the fall and won't you let it... En nogmaals een hele goede middag. op zondag bij tot aan 5 uur middag. ECS, dus de single van Ed Sheeran. Dat was Sing.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 Twee klassiekers achter elkaar bij CFM Zalfoort. Als eerste door de Jocelyn Brown en Somebody Else's Sky. Gevolgd door deze van Phil Collins. Ja, een van zijn grootste hits. hoorde de, de Easy Lover. Het is twaalf minuten voor vier uur geworden. Zalfoort op zondag bij tot aan vijf uur vanmiddag. Met nu wat CFM-nieuws in het kort. Ja, luisteraars, we hebben twee, twee mededelingen voor de komende week.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 was hem De zingel van Echo Smith en de Cool Kids. Alweer het einde van uh, uur 2 van dit programma... maar zo meteen zijn we er nog één uur lang. Wat gaan we daarin uh, allemaal doen, Albert-Jan? Uiteraard, uh, uitgebreid gaan we stilstaan... bij de opkomende paasraces volgende weekend. Het programma gaan we even doornemen. Uh, het dier van de week en uh, de tranen trekken rond kwart voor vijf... het gedicht van de dag. Oh, ik ben er heel benieuwd naar. Zodat ik in de derde en laatste uur hoor je daar meer over. De Zandvoort op zondag. Graag tot zo. We know